Maar daar gaan we het niet over hebben. We hebben zaterdag weer een programma. Wat ja, uh, weet jij we. wat we gaan doen? Zaterdag uh, bij GMZ. Uh, natuurlijk zandvoortkiest.nl. Omdat dat uh, vanaf nu toch wekelijks terug gaat komen uh, in het kader van de verkiezingen die uh, 14, 15 en 16 maart, drie dagen lang wel, in Zandvoort plaats gaan vinden voor de gemeenteraad. Bijzonder belangrijk. Uh, daarom... Uh, zandvoortkies.nl een, een platform van alle media om de kiezer naar het stemhokje te krijgen uh, dat gaat toch wel uh, drie kwart van de uitzending uh, uh, besteden omdat er een, uh, een, een, een interview met jou en een kandidaat is die uh, op persoonlijke vlak is en daarna worden zij uh, twee keer tien minuten aan de tand gevoeld over hun programma en wat hun wensen zijn uh, in het komende uh, vier jaar Um, dat is dan een heel stuk uh, politiek. Verder uh, verwachten wij uh, GBZ en misschien OPZ als de kandidatenlijst uh, klaar is. En dat gaan we nog horen. Uh, we openen wel uh, met cultureel. Heer komt uh, vertellen over de nieuwe activiteit in het museum. Dus uh, dat is altijd wel, uh, wel leuk. En uh, Lenna Haak die heeft een, uh, een, website, een webshop opgericht. Dat heet de Sexy Talks. En uh, dat gaat over intimiteit, uh, hoe je daarmee omgaat voor jezelf en, uh, en eventueel met anderen. Dus een goed gevuld programma. Ja, die laatste moet ik nog even vastleggen trouwens. Hè. Oh, dat is oh, een... ik denk dat. Uh, we, we gaan het zien. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, nee, dat denk ik ook wel. En uh, dan doe jij dat gesprek. Daar ben ik heel benieuwd naar. Naar mij of naar Lena? Nee, dat gesprek. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, ik, uh, uh, zij heeft dat sinds kort opgericht. Ja. En, uh, zij maakt daar uh, goede reclame mee. Zeker. En het is het toch een onderwerp waar uh, soms nog wel eens een taboetje op rust. En dat wil zij uh, doorbreken met haar, uh, met haar site en shop. Ja, zeker. Dus ik, ik ben zelf ook zeer benieuwd uh, uh, wat zij daarvan vindt. Ja, nou, we, we gaan het zien. Ik, uh, ik ben ook benieuwd. En, uh, ik moet haar nog even bellen, maar ik ging er wel vanuit dat zij uh, dit wilde uh, verkondigen. Dus ik ga ja. er wel vanuit dat dit uh, ook een item wordt. Nou, dat ja, lijkt weer... Even. Uh -huh. Nog even over uh, zandvoortkies.nl. We praten met Karim van GroenLinks. Ja, en die hebben we toevallig net aan de lijn gehad omdat hij jarig was. Nou, gefeliciteerd Karim. Hij is, nou ja, van het weekend al, maar goed. We lopen oh. een beetje achter. Hij is 29 geworden en daarmee nog de jongste kandidaat. Nog, nog steeds de jongste? Ja, en we hebben voor vanavond uh, de opz kandidaatlijst niet te verwachten dat daar nog een jongere op komt, hè? Uh, Iemand die nog jonger nou ja, is dan 29. Nou ja, ik, wat ik zou zie, uh, uh, zal daar niet veel verandering op komen. Nee. En uh, we gaan het zien. En ik uh, ben benieuwd naar hun uh, kandidatenlijst. En uiteraard naar het programma. Ja. Zodat wij daar weer een, uh, een fijn interview van kunnen maken. Ja, zeker. Gaan we doen. Nou, Ben, dat was hey. het. Ja. Dankjewel. Geen dank en een prettige uitzending nog. Ja, en jij succes ook zaterdag. Dank je. Hoi. Hey.